Op de plaats van het ongeluk mag niet harder worden gereden dan 50 kilometer per uur. In het centrum van Oslo hebben minstens 100.000 mensen... de slachtoffers herdacht van de aanslagen van afgelopen vrijdag. Veel mensen hadden rozen bij zich. Kroonprins Hakon sprak de menigte toe. Hij zei dat de straten van Oslo vandaag gevuld zijn met liefde. Ook premier Stoltenberg en andere prominente politici waren bij de herdenking. Ook in andere Noorse steden zijn herdenkingen gehouden.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 De Turkse voetbalcompetitie begint op 9 september, dat is een maand later dan gepland. Het uitstel houdt verband met het onderzoek naar het omkoopschandaal in het Turkse voetbal. Gisteren ging al het duel om de Supercup tussen Fenerbahce en Beziktas niet door. Enkele tientallen verdachten zijn opgepakt, onder wie de voorzitter van kampioen Fenerbahce... en de trainer en vicevoorzitter van Beziktas. Het weer, veel bewolking en plaatselijk wat regen... Morgen wisselend bewolkt en in de loop van de dag enkele buien. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat één file en dat is bij Rotterdam op de A20 van hoek van Holland naar Gouda. Tussen knooppunt Kleinpolderplein en knooppunt Terbrechtseplein twee kilometer. Ze zijn daar bezig met een spoedreparatie en daardoor zijn er twee rijstroken dicht. NOS, NOS Langs de lijn, met Ronald van der Geer. Goedenavond, lekker rijden en demarreren maken weer plaats voor de bal op de paal en de knijpende backs. beks. Oftewel, de avondetappe is gewoon weer langs de lijn geworden en dus veel aandacht voor voetbal. Het was vandaag de dag van Ronald Koeman... Hij begon aan zijn klus bij Feyenoord. Na eerder, broer Erwin is ook Ronald Koeman nu trainer in de Kuip geworden. De broers hebben daar een goed gesprek met elkaar over gehad. Nou ja, wij hebben contact uh, bijna dagelijks. Dus uh, ik kreeg nog een berichtje van zijn, uh, van zijn zoon. Van het met je nieuwe, nieuwe baan bij de mooiste club van Nederland. Zometeen horen we Ronald Koeman uitgebreid over zijn terugkeer in de Kuip, waar hij eerder zijn Spelersloopbaan afsloot. En ook Johan Cruijff keerde vandaag terug. Na ruim 23 jaar heeft hij weer een officiële functie bij Ajax. Op de aandeelhoudersvergadering werd hij benoemd tot commissaris. Dat Cruijff zelf niet aanwezig was bij die vergadering... komt hem op kritiek te staan. Het is geen verplichting, maar het wordt wel zeer zeer gewaardeerd... door alle aandeelhouders. Want het is het moment, hè, je benoeming is het moment... waarop mensen kunnen vragen aan je wat je gaat doen. En voor de mensen die moeten afkicken van al die avondetappes... we hebben ook wielrennen in de uitzending. Zijn jullie de kabel? Wachten jullie op Johnny Hogerland? Wachten jullie op Lourenstendam? Ja, daar wachten ze op. U ook een reportage straks over de ronde van Boksmeer. En natuurlijk aandacht voor de tweede dag van de wereldkampioenschappen zwemmen... die ons land weinig succes bracht. Allemaal tot 11 uur in Langste Lijn. Een nieuw voetbalseizoen komt eraan en dus is de hoop teruggekeerd bij de Feyenoord fans. 600 supporters keken toe hoe Ronald Koeman voor het eerst een training leidde... als de opvolger van Mario Been. Koeman moet de club uit het slop gaan trekken. Nou, uh, ik hoop dat hij het goed gaat doen, dus uh, we zien wel wat er komen gaat. Ja, voelt het een verrassende naam, Ronald Koeman? Ja, eigenlijk wel. Want ik had eigenlijk Huub Stevens gehoopt. Maar... Waarom? Ja, ik vind Ronald Koeman een beetje te soft... Dat is een duidelijk statement. Ja. <laughs> maar goed, het is niet anders. Je moet het er maar mee doen, hè? Ja, nou, als hij het goed doet, vind ik het ook best. Oké, okay, veel plezier. Ja, dankjewel. je Vol verwachting klopt je hart? Ja, dat is het wel, hè. Dat is het wel. Maar ja, we moeten het eraf wachten natuurlijk, hè. Het is te nou open, daar komen we er wel wat voor kunnen maken. Het is wel raar, hè? Eerst een traan om benen en nu dit, hè? Dat, ja, dat... ja, maar dit... Ja, je moet toch verder. Je kan wel zeggen, ik stop ermee, maar je moet toch verder. Ik heb wel gezegd, ja, Been heb het toch niet goed gedaan natuurlijk. Dat blijkt ook alles. Was je verrast met de keus van Koeman? Ja, dat wel. Ja. Waarom? Ik had, nou, ik had eerder uit Van verwacht. Van Haligem? Ja. Ja, Van Haligem, ben. Ja, dat had ik eerder verwacht, ja. Maar nu die straks weer die poort moet komen, kan je er wel mee leven? Ja, nu moet... Ja, fijn, het is toch wel... Kijk, hij heeft hier toch ook gevoetbald. En goede jaren gehad. En hij is kampioen geworden in Nederland? Kampioen geworden. Dat is ook belangrijk. En misschien kent hij ze wel het voetballen krijgen. Wie weet. Verrassende naam, Koeman? Ja, best wel. Wie had je gehoopt? Ja. Ik, had het, uh, ik had zelf, uh, ja, niemand zegt erover, maar ik had zelf Johan Boskamp gehoopt. Oké, okay. man met een Fijarthart. Ja, Fijnerthart en Rotterdammer. Ik had iemand gedacht die wat dichter bij de club zou staan. Ik ja, zou ja. Maar maar is... heel graag willen zien komen. Maar nu is Koeman er. wat vind je ervan? Ja, kijk wat hij ervan maakt, hè? Dan uh, zien we wat uh, Hij moet de spelers aan, aan de gang brengen. Dat heb je niet gekund. Hij heeft geen goud in handen, hè? Nee. Maar ja, goed, hij is wel... Uh, ja, kampioen geworden met PSV, kampioen geworden met Ajax. Dus ja, dat uh, is maar afwachten wat hij hier, hier van echt brengt. Net zoals we op internet staan, ja, uh, fijn dat zal verrassen. ik nee, ben benieuwd. Okay. Ja. Ik kan alleen maar hopen, hè? Ja, daarom. Kijk veel slechter dan vorig jaar, ik het niet gaan. Ja, en hier doe je het voor, hè? Goeie zoon. Ja. Doe het allemaal voor, dat worden dat voor de supporters. Dus ja toch? Ik ben van, van mijn vader ben ik ook vanaf mijn achtste ben ik, ben ik vanaf hier gekomen. Ja, die man leeft helaas niet meer. Maar ja, ook nou is hij ook van zijn, achter, van zijn achtste af hier. Ja, dat, uh, dat is gewoon zo. Het leeft gewoon hier bij de club. De stem van de supporters. En bij die supporters was Ronald Koeman dus duidelijk niet de eerste keus. Toch is hij het geworden. Koeman zat anderhalf jaar zonder club. En hij vond het fijn om de voetbalschoenen weer een keer aan te trekken. Ja, leuk. Voetbal is. Uh... Het leukste als je zelf uh, mag meedoen. En daarna is het uh, het leukste dat je betrokken bent bij, bij het spelletje. Wat, uh, wat het mooiste is wat je, wat je kunt doen. En uh, nou ja, dat geeft plezier. Dat geeft uh, frisheid. En uh, Af en toe is het niet, niet eens een keer slecht om een uh, periode even weg te zijn. Accu op te laden, dingen te zien, van dingen te leren. Dus ik vond het wel weer tijd. Ja, want kun je verder toelichten wat jouw drijfveer is geweest om in dit moeilijke, lastige Feyenoord-verhaal te stappen? Nou ja, dat is een stuk ambitie dat ik uh, wilde. En de club is ook ambitieus. Uh, de groep is ambitieus, als je ziet. Uh, en op basis van één training moet je geen conclusies trekken, maar is het een hele talentvolle groep. Maar als je daarin met elkaar die lijn kunt volgen, dan. dan is er zeker in Nederland heel veel mogelijk. Maar dat, dat zal hard werken zijn. Dat, zal, uh, dat heb ik de groep ook heel kort duidelijk gemaakt. Voetbal, uh, voetballen zijn is een vak. Ja, daar moet je, moet je de hele dag mee bezig zijn. Zowel binnen als buiten het veld. Met elkaar. Ja, en dat gaan we proberen voor elkaar te krijgen. En dat zal best wel momenten geven dat het uh, tegen zit. Ja, dat... Uh, dat hoort erbij. Wat kun jij dan specifiek toevoegen? Want weinig kan hier, financieel. Dat is duidelijk. Dat, dat is bekend. Dat heeft mij ook niet verrast. En dat accepteer je. En we gaan aan de slag met, uh, met de groep die er is. Ook daarin... ongeacht of je wel wat of niet wat... Uh, of het wel of niet kan... denk ik dat... Uh, dat deze groep heel veel mogelijkheden heeft. Ja, we zijn net, uitdaging. Bij PSV moest je uh, Hiddink opvolgen, bij AZ Van Gaal. Dus ja, dit is wat minder druk, of...? Nou, Feyenoord heeft altijd druk. Daarvoor is het een grote club. Een grote club. Ongeacht waar ze zich op de positie op de ranglijst bevinden... is daar altijd druk. Nou, daar, daar heb ik altijd al mee geleefd. Dat is, het niet, dat is het probleem ook niet. Daar ben je op een gegeven moment ook... ook dusdanig ervarend in dat je dat, uh, dat kunt handelen. Ja, ik heb niet vaak voor de makkelijkste weg gekozen. Nou, Oké, okay. dat is uh, één keer goed gegaan bij PSV en één keer fouten gegaan bij AZ. Ja, nu stap ik in op een moment bij een grote club... Ja, die tiende in uh, de Eredivisie is geworden afgelopen seizoen. Dus maar... totaal een andere situatie. Wat, vind jij, wat is jouw mening over wat er rondom Mario Been is gebeurd? En op wat voor manier heb jij dan gelijk jouw stempel op deze spelersgroep gedrukt? Ja, ik wil, ik wil niet te veel in het verleden praten. Want daar ben ik niet bij geweest. Natuurlijk praat je uh, bij. En word je van alle kanten, krijg je een stuk informatie. Ik vind wel dat je in algemene zin... en dat heb ik vaker gezegd, dat je... Ja, je wordt ook nog eens teleurgesteld als trainer door spelers. Ik heb dat zelf ook wel eens meegemaakt: dat je denkt van, ja, pff, ik laat jongens debuteren, ik geef jongens een kans. Ja, en dat je dan achteraf hoort dat, ja, dat ze het niet zien zitten in de trainer, of dat je het niet goed doet, of wat dan ook. Maar in algemene zin, hè, ik richt dat niet op uh, wat er bij Feyenoord is gebeurd. Ja, daar moet je boven staan, hoe moeilijk het ook is. En voor Mario was het uh, verschrikkelijk teleurstellend. Hoe hij in Feyenoord stond. Daar heb ik alle begrip voor. Nog één slotvraag. Je nam hier als speler afscheid. Toen was Feyenoord nog uh, zogeheten top 3-club. Met welk gevoel stapte je vanochtend hier uit je auto toen je hier aankwam? Ja, je kunt het niet vergelijken met. Uh, met die '95 toen ik uh, vanuit Spanje Barcelona naar Feyenoord ging. Toen. Uh, zwicht ik voor. Uh, de grote naam voor de club. zwicht ik voor. Uh, van Hanigen, die als trainer bij Feyenoord was. Maar als je hier aankomt rijden en je ziet de Kuip en je ziet de menigte. Nou, het uh, doet je beseffen dat Feyenoord uh, een grote club is. Alleen ze staan niet op de positie uh, waar ze eigenlijk horen te staan. Nou, en daar gaan we met z'n allen uh, proberen alles aan te doen. Omdat, en dat zal niet binnen een paar weken zijn. Maar ik zie genoeg vertrouwen in om, om dat te verbeteren, absoluut. Het zei Ronald Koeman tegen Vlado Veljanoski. Koeman vertelde vandaag tijdens diezelfde persconferentie... dat hij in gesprek gaat met Leroy Ver. Middenvelder zelf heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar FC Twente. Maar de tukkers willen vooralsnog de vraagprijs van Feyenoord niet betalen.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 ...en Toscane, maar deze man is gewoon geboren en getogen onder de Schotse bewolking... ...wel in Italiaanse naam Polo Nutini en de pencil full of lead. Ruim een jaar voor de Olympische Spelen zijn de Oranje waterpolo vrouwen ...uitgeschakeld voor de medailles op het wereldkampioenschap in Shanghai. In de kwartfinales werd de regerend Olympisch kampioen verslagen door Griekenland. Regerend Olympisch kampioen, inderdaad. Want iedereen herinnert zich natuurlijk nog die finale in Peking. En het schot in redden! De redding van Van der Meijden. Nog een keer Van der Meijden. Gelooft u wonderen? Ja! Goud voor Oranje. Ja, het roept nog altijd kippenvel op. Drie jaar geleden was het dat het team van Robin van Galen... te sterk voor Amerika was in die Olympische finale. En die Robin van Galen is nu aan de telefoon. Goedenavond. Ja, goedenavond. Hoe zit jij drie jaar later naar die kwartfinale op het WK te kijken? Ja, nou ja, een beetje met, uh, met gemengde gevoelens en met dubbele gevoelens. Aan de ene kant uh, hè, zou je er best natuurlijk bij betrokken willen zijn. Aan de andere kant is het een bewuste keuze geweest om drie jaar geleden een ander pad in te slaan. En, en kijk je toch ook wel ja, als liefhebber en, en dus ook een beetje analyserend, zeg maar. Ja, het is ook jouw team niet meer, hè? Nou ja, nee, niet echt meer. Kijk, de helft is ongeveer uh, gestopt of uh, ja, is andere dingen gaan doen en uh, de helft uh, is doorgegaan. Ja, goed, en dat is natuurlijk aangevuld met uh, met name jonge talenten, talentvolle dames vanuit jonge oranje. Ja, jij zei net, uh, uh, ja, dus heb ik ook de ruimte om zonder emotie te analyseren. Dan is de vraag: waar ging het mis tegen de Griekse dames? Nou ja, dat is niet zo heel erg moeilijk. Ze hebben best wel veel mogelijkheden gecreëerd en veel kansen gehad. En bijvoorbeeld, uh, maar meer situaties uh, gekregen en zelf ook gecreëerd. Dus het aanpasspel wat om te creëren was prima. Alleen ja, de kansen afmaken en die man meer situaties afmaken, daar schort het een beetje aan. En uh, ja, en in de tweede periode kregen ze een aantal uh, schoten van afstand op hun oren... waardoor ze eigenlijk vanaf de tweede periode achter de feiten aanliepen. Ja, en dan is het gewoon moeilijk, zeker tegen een uh, geheide ploeg als Griekenland, om dan weer uh, langzij te komen, zeg maar. Maar zit je dan niet voor de tv te kijken van, nou, dat had ik tactisch zo gedaan? Nee, niet echt, want... Ik heb niet het gevoel dat het aan de tactiek ligt. Kijk, natuurlijk, uh, weet je, er worden dan de ballen van afstand geschoten. en Dan kan je zeggen, ja, dan moet je beter gaan pressen of wat dan ook. Maar ja, ze, die Grieken hebben ook gewoon een hele goede ploeg. Met goede schutters en ook een goede midvoor. En als je gaat pressen en je geeft die schutters minder ruimte, dan komt die midvoor weer meer, uh, meer in, in het spel. Ja, en, en die had de laatste wedstrijden voor Griekenland ook de wedstrijden gewonnen. Dus ik, de tactiek begreep ik wel. En daar lag het denk ik ook niet zozeer zo aan. Maar het is meer de uitvoering, met name in aanvallend opzicht, met de missen van kansen. Dan kijken we eens even naar de weg, hè. Naar, naar eventueel eremetaal. En toen hoorde je eigenlijk uit het Oranjekamp zo'n zo opgelucht gevoel van... hè, gelukkig, we hebben Rusland ontlopen. Ja, nou ja, kijk, dat in eerste instantie kan ik me dat wel voorstellen. Aan de andere kant, uh, Griekenland wint natuurlijk niet voor niks met 6-5 van Rusland. Uh, ja, Rusland hadden ze twee jaar geleden in de kwartfinale uh, op een WK in Rome hadden ze die, uh, ja, hadden die kwartfinale verloren. Dus. En vorig jaar was Ur Rusland Europees kampioen geworden. Dus ik kan me in eerste instantie wel voorstellen dat je zegt van uh, ja fijn dat we die ontlopen. Aan de andere kant, uh, ja, Griekenland is ook gewoon een goede ploeg, anders winnen ze niet voor Rusland. Maar ja, die Russen hadden vandaag ook weer gewonnen van Amerika, weet je wel. Dus ja, de hele top, hè, de top 8, uh, top 10 van de wereld, ontloopt ook niet veel. En uh, als, je, als je morgen Nederland tegen Griekenland laat spelen, dan ze ook zeg maar winnen. Dat ligt gewoon heel dicht bij elkaar. Alleen vandaag was het gewoon niet goed genoeg. Maar toch, hè, we zitten een jaar voor de, voor de Olympische Spelen. Dat betekent dat we heel erg gaan focussen op die Spelen. Moeten we ons dan met dit resultaat zorgen gaan maken? Of moeten we de lat gewoon wat minder hoog leggen? Nou ja, minder hoog kijk, weet je. Drie jaar geleden werden wij uh, een jaar voor de Olympische Spelen negend op een WK. Ja. En nu worden ze ja, minimaal achtste. Weet je? Dus, wat dat betreft ja, weet je, er zijn uh, wonderen zijn de wereld nog niet uit. En uh, ze hebben wel aangetoond dat ze bij de wereldtop horen. Uh, alleen ja, met een goede dag word je wereldkampioen. En uh, weet je, als je een paar wedstrijden slecht speelt kan je ook zomaar achtste worden. Dus ja, nogmaals, de verschillen zijn heel klein. Ik zou niet wanhopen, want ik denk dat Nederland aangetoond heeft dat bij de wereldtop te horen. Ja, goed, en dan is, het, ja, dan is het gewoon een kwestie van... Uh, ja, goed periodiseren, uh, de juiste mensen in de juiste vorm hebben... op het juiste moment. En dan moet je soms ook klaar met je geluk weer hebben. En nou vandaag ontbrak dat. Was jij verder met je ploeg op, op dat moment... dan dat deze ook wat jongere ploeg is op dit moment? Nou, ik denk dat deze ploeg, als ik het vergelijk met vier jaar geleden... denk ik dat deze ploeg ja, verder is dan wij vier jaar geleden waren. Omdat je... Uh, uh, ze hebben de ervaring, uh, veel meer ervaring. Uh, zeker de, de key players, hè, de, de spelers die het moeten doen, die hebben meer ervaring dan uh, mijn key players vier jaar geleden hadden. Uh, maar goed, uh, ja, wij hadden, kijk, wij, wij stegen op, op de Olympische spelen echt boven onszelf uit en uh, wij wonnen daar de Olympische spelen. Dat hadden we eigenlijk allemaal niet verwacht, ikzelf ook niet. En, en, en nogmaals hadden we straks de gelukstodden daarmee... maar we waren ook op het juiste moment in vorm en uh, blessurevrij. En uh, als je dan sommige wedstrijden ja, net wel wint... dat geeft dan zoveel vertrouwen dat je, dat je boven jezelf uitstijgt... en dat je in een soort momentum komt ja, en dan ben je heel moeilijk te verslaan. Ja. Nou ja, goed, dat, dat hadden wij vier jaar geleden. Laten we hopen dat het scenario weer zich af gaat spelen. En dat had ook zomaar deze week kunnen gebeuren op de wereldkampioenschap in, in Shanghai... Alleen, het is net niet gelukt. En uh, nogmaals, als je dit nooit over twee weken weer zou spelen... dan zou het zomaar wel kunnen. Ik ben blij dat je de zorg een beetje hebt kunnen wegnemen, Robin. <laughs> <laughs> Gaan we toch nog nou, gewoon nou... hoopvol richting die spelen met de dames? Ja, dat vind ik wel. Kijk, ze moeten zich er eerst nog zien te kwalificeren. Hè. Dat wordt nogal uh, ja. heel moeilijk genoeg, hoor. Want uh, er zijn vijf continentale kampioenen die zijn al gekwalificeerd. Nou, het vervelende van Nederland is dat Engeland de, de, de, de continentale kampioen van Europa is. Dus er is maar één toernooi waar je gewoon top moet zijn. Dat is april 2012. Daar moeten zij zich kwalificeren. Maar nog met een stuk of zes, zeven sterke landen. Waar in principe maar drie tickets zijn. En dat is, ja, dat is het, uh, het moeilijke. Je bent dus niet automatisch gekwalificeerd als, als titelverdediger. En uh, ja, eerst kwalificeren en dan naar de, naar de Spelen. En dat die kwalificatie wordt nog moeilijk genoeg. Maar goed, weet je nogmaals. Uh, ze hebben wel een ploeg met heel veel potentie, ambitie en uh, heel veel kwaliteit. Dus uh, ja, ik zou aan de andere kant ook niet inzien waarom dat niet zou lukken. Vol vertrouwen sluiten we het gesprek met Robin van Galen af. Dankjewel voor okay. je toelichting en je mooie woorden. Prima. <laughs> Oké, okay. okay, dank je. Dan gaan we naar het uh, zwemstadion in Shanghai. Want vanuit dat stadion kwam weinig goed oranje nieuws. Zo liep Sebastiaan Verschuren de WK-finale mis op de 200 meter vrije slag. In de halffinale zwom hij maar liefst een seconde langzamer dan in de series. En daardoor eindigde Verschuren als negende. En na afloop zocht hij naar een verklaring. Uh... Ja, dat weet ik ook niet. Ik, uh, ik moet gewoon de deze verdeling kijken. En, uh, ja, dan uh, moeten we het zien, maar uh, dit is niet uh, hoe we het uh, hadden gepland. In de wedstrijd zelf, wat voelde je, wat merkte je? Nou ja, 100 meter. Ja, ik, ik, ik ging iets langzamer weg dan uh, vanmorgen. Dat was, uh, was ook het plan. Dat had ik met Martin doorgesproken. Ja, het tweede feit was wel erg hard vanmorgen. Ja. Uh, de, ja, ik weet niet wat er mis ging. Ik, uh, de tweede honderd soms weg. En, uh, ik, ik, ja, ik, uh, ik had de macht niet over uh, het zwemmen. En, uh, vanmorgen heel, heel duidelijk wel. Maar uh, vanmiddag niet. Dat ja, is vanochtend inderdaad goed. Zoals je, was je een seconde sneller dan nu. Uh, pieken op het goede moment, dat hoort er natuurlijk bij. Maar dat is iets wat jij normaal gesproken beheerst, toch? Ja, nou ja als je vanmorgen kijkt, dan uh, zit ik er gewoon goed in. En dan ben ik in vorm, want ja, in 46,5 jaar, dat zijn we niet. Uh... Ik bedoel, dat is mijn beste tijd ooit uh, zonder, uh, zonder pak of in een normale broek. En uh, ja, dat is dus, dus gewoon goed. En uh, dat had ik nu ook moeten doen. En waarom dat niet, uh... ja, waarom dat niet uh, gebeurd is, weet ik niet. Het past niet in het carrièreplaatje. wel de grote verwachtingen, zeker ook hier op, op dit WK. Ben je nou ook boos op jezelf? Hoe sta je hier nu tegenover? Ja, natuurlijk, maar ik moet eerst kijken waar het aan ligt. En, uh, ik wil, uh, ja, natuurlijk ben ik nu boos. En, uh, ja, heel boos, maar uh, ja, ik kan er nu niet zoveel mee. Ik moet uh, morgen maar uh, goed uitrusten en dan donderdag uh, op 100 vrij gaan, uh, gaan richten. Woensdag. Het is logisch, de teleurstelling druipt eraf bij Sebastiaan Verschuren. En ook op de 100 meter rugslag was er geen succes voor de Oranje Zwemmers. Sharon van Rouwendaal en Nick Driebergen wisten zich namelijk niet voor de finales te plaatsen. Monique Nijhuis zorgde voor het enige succesje. Ze bereikte de finale van de 100 meter schoolslag. In de halve finale zette ze de achtste tijd neer. En dat was voor Nijhuis precies genoeg voor een plek in die finale. Ja, ik had het vooraf echt niet uh, durven denken eigenlijk... Uh... Ja, ik, ik weet niet, die honderd school ging toch telkens uh, niet super op te mooien. En... Ja, ik weet niet. Het was echt uh, een hele lekkere race. En ik had nou, vanochtend wel iets van: een beren moet kunnen. En je zag wel dat een hele hoop mensen in zeven kunnen zwemmen. Dus ja, je moet net even geluk hebben dat jij er dan tussen zit. En ja, dat dat lukt, dat is wel super. Maar ik nog een keer. Dus, uh... nou, een finale zwemmen op een WK. Uh, ja, dat is toch heerlijk? Ja, vooral op een Olympisch nummer. Dus uh, ik bedoel, ik heb al WK 50 schoolfinalen geswommen. En uh, ja, weet je, dan is dit toch wel... Wat belangrijker. En ik ben gewoon blij dat, ik, ja, dat het wel beloond wordt waar ik voor geïnvesteerd heb. En ja, dat ik toch wel stappen zet op die honderd ook. En dat geeft me echt wel heel veel vertrouwen. En dat zijn Monique Nijhuis tegen Martin Vriesema. Sport kort. wil Joost van Leijen is na de derde etappe van de ronde van Wallonië de nieuwe leider. Renner van Faccasso Leij troefde de Belgiek krek van Avermaat af in een tussensprint. En dat leverde hem een voorsprong van één seconde op. Italiaan Daniele Benatti won de etappe. Knel Evans is dankzij zijn toeroverwinning geklommen... naar de eerste plaats op de UCI-wereldranglijst. De oude nummer 1, Philippe Gilbert, zakte naar de derde plaats. Alberto Contador blijft tweede. Het beachvolleybalduo Madeleine Meppelink en Marloes Wesselink... gaat uit elkaar. De twee hebben dat na overleg met technisch directeur Bert Goedkoop... van de volleybalbond besloten. De prestaties vinden dit seizoen erg tegen. Meppelink gaat verder met Sofie van Gestel. De nieuwe partner van Wesselink is nog niet bekend. De grote prijs van Japan voor motorracers op 2 oktober op het circuit van Montegi gaat door. Een aantal rijders, waaronder de nummers 1 en 2 in de WK-stand... Casey Stoner en Jorge Lorenzo boycotten de race. Montegi ligt 120 kilometer vanaf de kerncentrale van Fukushima. Die raakte in april zwaar beschadigd door een tsunami. Volgens de Motorsportfederatie is in de regio van het circuit geen verhoogde straling vastgesteld. De Japanse Grand Prix was al, wegens diezelfde tsunami en kernramp van 24 april uitgesteld naar 2 oktober. En de Grand Prix van de Verenigde Staten vannacht in Monterrey is gewonnen door Casey Stoner. Australië liet regerend wereldkampioen Jorge Lorenzo en Dani Pedrosa allebei uit Spanje achter zich. Stoner gaat ook aan de leiding in de WK-stand. Hij heeft 20 punten voorsprong op Lorenzo. En tot slot, schaken, want Anis Giri heeft in de vijfde ronde... van het Spargassen-toernooi in Dortmund verloren van Vladimir Kramnik. De Rus gaat met 3,5 punt aan de leiding. Giri is derde met 2 punten. You girl living in a picture perfect world But something came sneaking in underneath both of us and we bottled it up till we both had enough and we make a scene all these broken bones Go. We fight some more. That's all we do. Now all that's left of me and you are these broken. Liedjes kunnen overal overgaan, gaan dus ook over flessen. Uh, crystal uit Nederland en bottles. Het is bijna half elf, u luistert naar uh, NOS Langs de Lijn op Radio 1. Veel sporters en veel voetbal en nu naar Ajax. Want na 23 jaar bekleedt Johan Cruijff weer een officiële functie bij de club uit Amsterdam. Hij werd vanmiddag geïnstalleerd als lid van de Raad voor Commissarissen. Samen met onder andere de nieuwe voorzitter Steven ten Haven en oudspeler Ed Edgar Davids. Het was het voorlopige slotakkoord van de commotie in de top van Ajax... die Cruijff vorig jaar veroorzaakte met een kritische column in de Telegraaf. Maar Kruijf zelf was vanmiddag niet aanwezig in de Amsterdam Arena. En dit tot teleurstelling van veel aandeelhouders... en ook de nieuwe baas van de Raad van Commissarissen. Ten Haven was er niet gelukkig mee. Ideaal gesproken zou hij natuurlijk graag met z'n vijven zijn. Maar hij heeft uiteindelijk vandaag besloten om er niet te zijn. En ik weet natuurlijk wel wat, wat hij voor gedachten heeft. We hebben met z'n vijven zeer veel gesproken. Intensief met elkaar samengewerkt. Dus ik kan een aantal antwoorden geven. Maar ik heb niet het idee dat ik zijn plaats daarin kan innemen. Dus het zou mooi zijn geweest als hij zelf die antwoorden had kunnen geven. En dat was Steven ten Haven. dus. Um, we gaan verder praten over Ajax. En de dag vandaag in Amsterdam doen we met... Uh verslaggever Ragnar Niemeij, Die is aangeschoven. De afgelopen maanden vaak bezig geweest met de perikelen bij Ajax. Uh, Kruif ontbrak dus vanmiddag. En dat was logischerwijs het gesprek van de dag. Ja, want zo gaat dat. Van tevoren is de vraag... is hij er of is hij er niet? Dat is eigenlijk elke keer bij dit soort gelegenheden... van de ledenraad van de aandeelhouders dan uh, vandaag. Ja, en dan krijg je onrust, want uh, hij is terug hè, na 23 jaar uh, bij Ajax... in een officiële functie. Um, heeft veranderingen in gang gezet. Uh, heeft verklaard uh, in die raad van commissarissen te gaan zitten... om toezicht te gaan houden bij Ajax. En misschien nog wel iets meer dan dat. Meedenken met uh, de directie die nog voor een deel samengesteld uh, moet worden... Uh, en mensen hebben natuurlijk wel een hoop uh, vragen aan hem. Uh, wat gaat er bijvoorbeeld gebeuren met die column in de Telegraaf? Mag hij die blijven schrijven? Dat mag hij. Zolang het maar niet uh, kritisch over uh, Ajax-aangelegenheden uh, gaat. Um, ja, dan, is er, uh, dan zijn er mensen in de zaal die dingen willen weten. Mensen met hele gewone namen. Uh, Hans Bakker, ik noem er even eentje. Johan Verbeek hebben een paar kleine aandeeltjes van Ajax. Uh, en zeggen dan bijvoorbeeld, ja, uh, die Edgar Davids en die Johan Cruijff. Want Davids zit ook in die nieuwe RVC, Die hebben helemaal geen verstand van. Vergaderen, daar hebben ze helemaal geen, geen kaas van gegeten. Wordt het niet tijd voor een cursus? Nou, dat vonden wij een hele gekke humoristische vraag. Ja. Maar dat bleek nog bloedserieus te zijn ook. Want ze krijgen inderdaad iets van een cursus aangeboden. Er was een vriendelijke meneer die zei... hij heeft niet eens zijn MULO-diploma gehaald. Zijn middelbare schooldiploma, Johan Cruijff. Is dat dan de man die bij een soort multinational als Ajax... Uh, ja, moet gaan kijken hoe het eraan toe gaat... en ook nog beleid gaat uitzetten misschien? Um, en ook die vereniging van effectenbezitters was aanwezig. Ook namens een klein aantal aandeelhouders. Um, dus is een Instantie. had ook kritiek. Um, daar zit eigenlijk wel veel in. Laten we even luisteren naar Niels Lemmers van de VEB. Nou, Johan Cruijff was natuurlijk genomineerd voor nieuwe commissaris en de VEB vindt dat als je ergens commissaris wordt... je gezicht moet laten zien op de aandoudersvergading waar je wordt benoemd. Je moet gaan vertellen waarom je daar commissaris wil worden... en wat jouw toekomstvisie is. We kennen van Kruijf zijn rapport, maar dat rapport dat is niet heel concreet. Dus we hadden van hem graag wat meer concrete dingen willen zien. Want het is het moment, hè, je benoeming is het moment... waarop mensen kunnen vragen aan je wat je gaat doen. Nee, als het Harry Hobbelduif was geweest... was hij waarschijnlijk niet eens geïnstalleerd... en had men gezegd, die hoeven we niet. Maar ja, het is Johan Kruijf, dus... Hij zal wel gewoon geïnstalleerd zijn, hè? Zo simpel uh, gaat het dan, want uh, dat is ook makkelijk te verklaren. Die naamloze vernootschap Ajax, uh, die aan de beurs van Amsterdam is genoteerd. Uh, 70% van de aandelen daarvan zijn in het bezit van de voetbalclub Ajax. Uh, ja, en als die voetbalclub Ajax uh, het steunt, dan gebeurt het. Dus 70% van de aandelen staan achter een voorstel. Dan wordt dat simpelweg aangenomen. Dan is er steun. Ja, dan heb je de meerderheid en dan kan Cruijff dus aan het einde van de rit gewoon komen, ja. Ja, er moeten in Amsterdam spijkers met koppen worden geslagen. Ajax uh, heeft namelijk zeer dringend een algemeen directeur nodig. Een nieuwe, want uh, Rick van der Boog is inmiddels vertrokken. Wie wordt het en wanneer komt hij? Dat is eventjes de vraag. Uh, er werd op de aandeelhoudersvergadering gezegd, ja, voor december toch wel. Nou, zei Steven ten Havel later, uh, dat mag ik toch wel hopen. Uh, maar volgende maand is wat aan de vroege kant. He, Chola Ling werd steeds genoemd. Die wordt het niet. Uh, er wordt dan een beetje gezegd, zijn zakelijk instinct uh, is misschien niet goed genoeg. Er is een faillissement geweest in een wat weliswaar wat verder uh, verleden, maar dat wordt je dan blijkbaar toch nagedragen. Maar maar ook het feit dat zijn naam vroegtijdig in de pers verscheen... gelekt werd, dat deed zijn kandidatuur geen goed... zegt Steven ten Haven, die nieuwe baas van de RVC. Uh, wij vinden voor de reputatie van Ajax heel belangrijk... dat er discreet wordt omgegaan met kandidaten. En dat die kandidaten, als ze in een procedure of een gesprek met ons zitten... dat ze dan ook discreet zijn. Uh, Ling niet. Nee, nou is er pas geleden besloten dat die baan van Rick van der Boog... Hè, die onder al die druk vorig seizoen van Kruijff is verdwenen... dat die wordt opgedeeld in een wat meer algemeen gedeelte... en een voetbaltechnisch gedeelte met een uithangbord. Dat zou dan Mark Overmars moeten zijn. Die heeft zo'nzelfde functie bij Go Eagles in de Jupiler League. En ook daarover zegt Ten Haven wat. Ik denk dat Mark Overmars enorme capaciteit heeft. Maar hij heeft ook wat dat betreft zijn eigen agenda en voorkeuren. Hij heeft uitgesproken dat hij betrokken zal willen zijn bij Ajax. En al betrokken is eigenlijk op allerlei manieren, denk ik. Hij laatste gezichten hier zien. Maar hij heeft natuurlijk ook andere activiteiten zoals bekend. En als we goede kandidaten hebben als samenstel of individueel... dan zullen we ze ook presenteren nadat we met de aandeelhouder hebben gesproken... nadat we uiteraard bijvoorbeeld ook met de ondernemingsraad goed hebben gesproken... en de formele stap hebben afgewikkeld. Nou, dat is duidelijk. Overmars is dus een uh, voorname kandidaat... Maar niet... Meer dan dat? Hoe gaat het nu verder? Nou ja, dat ligt natuurlijk voor een deel uh, aan kruif. Uh, nogmaals, heeft zijn eigen zaak vandaag uh, niet goed uh, bepleit, helemaal niet bepleit. Uh, hij kwam met die naam van Ling op de proppen, hoewel die als spelers uh, nou niet uh, het meeste met elkaar uh, omgingen, naar nou, ik begreep heb. Dat was zo. Uh, daar wilden de rest van die raad van commissarissen... die, die vier andere nieuwe, die Paul Reumer, uh, die dame die daarin zit... Edgar Davids onder meer, die wilden dat niet. Um, en dat is natuurlijk wel een beetje vervelend voor Kruif. Want ja, hij komt met een idee, hij heeft die hele revolutie daar in gang gezet. En dan is het wel aardig als mensen ook naar je willen luisteren. Um, er gaat nog wel wat gebeuren zee, de, de komende periode. Wat in ook wel duidelijk is, is uh, dat er nu definitief, definitief afscheid is genomen van Uri Coronel. Steven Ten Haven is nu uh, de nieuwe man. Dat is een uh, verschil van dag en nacht, denk ik, als je het vanuit Ajax perspectief bekijkt. Ja, kijk alleen maar naar de leeftijden. Uh, daar zit uh, misschien wel twintig jaar tussen. En Coronel duidelijk een ras Ajax ziet. 23 jaar in functies bij Ajax uh, rondgelopen. De goede tijd meegemaakt. De Europa Cup gewonnen in 95 als bestuurslid. En dan is het toch pijnlijk als je aan het einde van de rit uh, ja, toch de coulissen wordt ingeduwd. Hij probeerde zich groot te houden, leidde die vergadering op een professionele wijze. Ja, en wat je daar nog over kunt zeggen, uh, over deze uh, ja, zeer succesvolle uh, figuur, uh, Steven ten Haven, professor, dokter, meester, uh, correcte man, beschaafd, uh, vriendelijk en heeft ook echt zo'n woordje klaar. Uh, en ja, misschien toch ook wel in de richting van uh, van Cruijff, want dat zal hij uh, nodig hebben. Prachtig mijn heer. Dankjewel. Voetbal vandaag. De Turse Voetbalbond heeft de start van de nationale competitie met ruim een maand uitgesteld. Van 5 augustus naar 9 september. De bond wil eerst de uitkomst van een grootscheeps omkoopschandaal afwachten. Bij dat schandaal is onder meer de leiding van landskampioen Fener Bartje betrokken. De UEFA heeft drie bekende namen genomineerd voor de titel Europees Voetballer van het seizoen 2010-2011. Het zijn Cristiano Ronaldo van Real Madrid en Lionel Messi en Xavi van Barcelona. De drie zijn op de shortlist gezet door een panel van 53 voetbaljournalisten uit alle Europese voetballanden. De winnaar wordt op 25 augustus tijdens de loting voor de Champions League bekendgemaakt. En Bayern München moet het in het begin van het Bundesliga seizoen doen zonder Frank Ribéry. Fransman liep gisteren op de training een voetblessure op. Niet ernstig, luidde de eerste diagnose, maar de voet moet toch een weekje in het gips. En De competitie begint voor Bayern volgende week zondag al op 7 augustus. En tot slot. Uruguay heeft de Copa America gewonnen. Nederlands Blauwe wonnen in de finale met 3-0 van Paraguay. Suarez maakte de 1-0 voor Land tekende voor de andere twee goals. Het was, uh, het, was het 15e Zuid-Amerikaanse kampioenschap voor Uruguay. En daarmee is het land van 2 miljoen inwoners koploper. oud ziet Luis Suarez werd gekozen tot beste speler van het toernooi. I get up in the evening, and I.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 I'm oh, oh, Springsteen en Dancing in the Dark. FC Twente begint morgenavond aan de voorrondes van de Champions League. Het Roemeense FC Vas Louis komt op bezoek. Niet in de beschadigde golfsvesten, want het duel wordt gespeeld in Arnhem, in de Gelderdoom. Sterspeler Brian Ruiz kan niet meespelen met de ploeg van Co-Adriaanse. Dat maakte de trainer bekend tijdens de persconferentie. Vandaag een dag voor de wedstrijd, dus. Uh, met Brian uh, gaat het beter met zijn blessure. Maar nog niet dusdanig dat hij in de groep zit. Hij is ook niet meegegaan. Hij wordt behandeld in het stadion, dus hij is niet bij de selectie morgen. Nee, dat is een streep door de rekening. Ja. Of had u er al rekening mee gehouden? Nou, niet. Want toen ik de blessure zag ontstaan tegen WKE, zag het er niet zo ernstig uit. Dat is ook een beetje zijn eigen indruk en ook de inschatting van de medische stof. Maar...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 Maar hij heeft een knietje van de keeper in de achterkant van zijn dijbeen gekregen. Tegen zijn hamstring, vlak onder zijn bil. Het is eigenlijk niet stuk. Het is alleen pijnlijk, het is erg pijnlijk, zegt hij. Hoe is het om hier te zijn? En eh, zeg maar even tijdelijk tweede huis. Dat is merkwaardig natuurlijk. Ja, kijk, wij werden natuurlijk in het begin geconfronteerd met de ramp. De, de slachtoffers en de beelden.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 Dat zei Koaliaanse tegen Bas Tichler. En diezelfde Bas Tichler is nu aan de lijn. Dag Bas, goedenavond. Dag Ronald, goedenavond. Zullen we dat thuisvoordeel nog maar eens even bijpakken? Verliest Twente daar een wapen mee? Nou, zeker. Om um, meerdere redenen. Je bent natuurlijk kijk, de steun van het publiek, heb je wel. Um, maar je bent je vertrouwde omgeving kwijt. Het gevoel dat je iedere steen kent en dat je iedere graspriet kent... Dat geeft altijd wel een goed gevoel. Dat heeft Twente niet. Daar komt bij dat de steun van het publiek, zoals ik zei, er wel is. Maar hoeveel publiek is dat dan? Ze verwachten geloof ik morgen maar ongeveer 10.000 mensen. En dan zou het, als de wedstrijd in Enschede gespeeld zou zijn, ook niet uitverkocht zijn geweest. Maar dan hadden ze er toch wel 20.000 verwacht. Dus het is, uh, dat is allemaal, dat helpt niet. Nee, dat wapen dus weg. Het andere wapen hoorden we Koa net ook zeggen. Brian Ruiz, er niet bij in de Gelderdoom. Heb jij enig idee hoe Adriaanse dat gaat oplossen? Ja, op zich is dat niet zo ingewikkeld. Want Ruiz heeft natuurlijk ook in de voorbereiding niet zo heel veel gespeeld. Omdat hij na Interlands met Costa Rica nog wel uh, wat extra vrij afgekregen heeft. Uh, Berghuis, Steven Berghuis, jonge jeugdspeler, leuke buitenspeler. Die heeft daar in de voorbereiding gespeeld. En die ging eigenlijk steeds beter spelen naarmate die geconfronteerd werd met sterkere tegenstanders, werd ook hij beter. Dat was wel verrassend om te zien. Daar was men ook in Enschede heel tevreden over. Dus nou ja, dan moet hij het nu maar een keer laten zien als het er echt om gaat. Maar het is een, een groot talent, 19 jaar. Inderdaad de zoon van Frank Berghuis. Die, zeg ik uit mijn hoofd, zelfs nog een in Interland speelde, lang geleden. Um, dus dat is echt een, uh, een, nou ja, dat zou wel een revelatie kunnen worden. Dus die krijgt nu zijn kans. Ik hoorde Koal Adriaanse gisteren zeggen, ja, als een motortje snort en de auto mooi is en het goed doet, dan moet je niet eraan gaan sleutelen. Betekent dat eigenlijk, want daarmee doelde hij op Twente onder Preudom en Twente onder Adriaanse. Betekent dat dat Twente niet, ja, niet heel veel veranderd is onder de nieuwe trainer? Uh, nee, dat mag je denk ik wel, wel zo zeggen. Hij heeft uh, goed gekeken naar de auto om die beeldspraak Maarten gebruiken nog eens en heeft gedacht... ja, dan kan ik inderdaad wel de voordeur achterzetten en de achterdeur voor, maar daar word ik niet veel wijs van. Wat hij wel gedaan heeft... is nadat hij besloten heeft... Dus zeg maar al die vaste stramine te houden... is wat verder naar voren te spelen... als Twente de bal niet heeft. Hij wil wat eerder de tegenstander onder druk zetten. Um, dat, is dat is wel doet typisch hij. Adriaans, hè? Ja, absoluut. Dat betekent dat hij in theorie zelfs... Uh, als de keeper van de tegenstander de bal krijgt teruggespeeld... nog in staat is om zijn spits te laten doorlopen op die keeper... Dat is wel in het hele extreme geval trouwens. Maar hij is echt wel van zins om ruim op de helft van de tegenstander daar al te gaan storen. Dat is typisch. Adriaanse. dat gaat hij met Twente ook gegarandeerd doen. En dat is wel echt anders in vergelijking met de afgelopen jaren. Ja, want je zou misschien toch een ander Twente verwachten. Omdat hij ja, de gangmaker, de sair-speler, de vormgever van voor seizoen mist. En dat is Theo Jansen. Zeker, je moet wel wat anders spelen. Je kon in de afgelopen... Uh... Seizoenen. Natuurlijk veel ophangen aan Theo. Want gaf de bal maar aan Theo en dan kwam het goed. En als de rest van dat middenveld met name daar een beetje in dienst van speelde... dan was het eigenlijk al lang best. Nou is het grappig trouwens, want ik was vanmiddag in de Gelderdoom. en daar kwam, jawel, Theo Jansen, die woont er natuurlijk ook niet zo heel ver vandaan... die kwam nog even langs en uh, ik vroeg op of het niet raar was... dat leek mij namelijk, om zijn oude ploeg in Arnhem te zien trainen. Nou, ja, tuurlijk. Ik bedoel, het is, wel, het is wel leuk om die jongens weer te zien... Het is gek om ze hier te zien. Ik, bedoel, ik denk dat iedereen liever had gehad dat ze gewoon in de golfsvest konden spelen. Ja, drie jaar geleden hier gespeeld. Of was jij er ook? Ja. Tegen Arsenal. Niet zo'n succes? Nee, maar dat is wel een heel andere club natuurlijk. Ik bedoel, Arsenal is wel een paar gaatjes beter, denk ik, dan... Ik kan het niet eens uitspreken. Vasluis, of zo, weet ik veel. Dus ik denk dat, uh, dat ze een goede kans maken mogen. Dus, uh, Ze hebben goede resultaten gehad, dus ik ben er niet zo bang voor. Ja, dat was Theo Jansen. Uh, Bas, hij weet niet hoe hij de tegenstander moet uitspreken. Het is Vasluis, maar wat weet jij er nog meer van? Nummer drie van het afgelopen seizoen van uh, Roemenië. Um, nou, mogen ze meedoen aan deze voorronde van de Champions League... omdat de nummer twee, Timisoara, na allerlei problemen, financiële problemen in de divisie is teruggezet... Dus zij nemen eigenlijk die plaatsen van Timișoara over. Wel een beetje verschuiving in het Romeinse voetbal gaande. Maar natuurlijk zeg maar de clubs uit Boekarest. Rapid, Dinamo en Stjawa jarenlang de toon aangaven. Werden die afgelopen seizoen vierde, vijfde en zesde. Dus er is echt wel een, een nieuwe generatie clubs in opkomst. Dat geldt ook voor Vaslui, Relatief jonge club zit wel geld. Um, er zitten, omdat er geld zit, ook Brazilianen die behoorlijk kunnen voetballen. En van wie een enkeling nog wel wat ervaring heeft opgedaan. In bijvoorbeeld Italië. Er zit een bekende voor Nederlandse voetbalvolgers... namelijk Lucian San Martian. Die kennen we nog van FC Utrecht. En die hebben we allemaal onthouden om twee redenen. Namelijk a, dat hij ongelooflijk goed kon voetballen. En ten tweede omdat hij dat bijna nooit deed. Omdat hij altijd geblesseerd was. Ja, je moest niet en met je ik... ogen knipperen. Want... Nee, ja, de, precies. <lacht> dan viel hij al. Maar hij kon die keren dat hij fit was, was hij echt geweldig. Ja. En die speelt daar aan de linkerkant. Ze spelen 4-4-2 of 4-4-1-1 voor de liefhebbers. En hij speelt daar aan de linkerkant van het middenveld. Dus dat, dat vind ik dan wel leuk om dat weer eens terug te zien. Maar ik, ik denk toch, want wij zeggen... ach, vas, Louis nummer drie van Roemenië, het zal wel. Ik denk dat het niet zomaar een walk-over wordt. En dat denken heel veel mensen vermoedelijk wel, maar dat, ik kan me dat niet voorstellen. Maar bij Twente niet, want ik neem aan, tot slot... dat Twente de club wel even heeft bekeken. Zeker. Uh, even Bleuming, uh, hoofdscouting... is er met Alfred Schreuder, assistent, uh, naartoe gegaan afgelopen weekend... toen de competitie in Roemenië weer begon... Toen kreeg Vash-Louis overigens ongenadig klop van Rapid Boekarest. Verloren met 3-0. Rode kaart, dat was niet bepaald de wedstrijd. Um, toch heeft men in Enschede gezegd, pas maar op. Want in die wedstrijd zat het allemaal een beetje tegen. Maar ze kunnen echt wel wat. Um, maar goed, de competitieouverturen, de seizoensoeverturen... is dus uh, een beetje misgegaan. Maar men is in Enschede inmiddels vrij goed op de hoogte van de tegenstander. Daar zit nog één grappig dingetje bij. Want de keeper van Twente, Michailov, die heeft een zus... En die zus is getrouwd met de rechtsbek van Faslui. Dus als je nog wat extra's wilt weten, moet je die even bellen. <laughs> ik schrijf je aantekeningen over... en morgen <laughs> doen wij samen de wedstrijd om uh, Gezellig. kort te negen. Dankjewel, je wel, Mastir. Dan Ik weet niet waarom ik terugkwam. Ik weet niet waar ik hier zoek. Alles is gesloten, zelfs die tent daarop. Waar we s'avonds uren zaten, wat te drinken, wat te praten. Is je nu verhuisd of opgedoekt. Wow, oh, oh, een badplaats in de winter is het ergste wat er is. Erger dan een splinter in je oog of het gemis. Waar een badplaats in de zomer De enige foto die ik nog heb van haar. Van haar, van haar. Mm -hmm. Van haar, van haar. En ik loop door de lege straten. Zoek naar sporen of bewijs, dat het allemaal geen droom was. Ze en ijs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 Van haar, van haar, van haar, hey, hey, nee, nee. van haar, van haar. In tafels komen krassen, in mensen net zo goed. Vooraf kan niemand zeggen hoeveel pijn zoiets doet. Erger dan een splinter in je oog, of op de blus. van een badplaats in de zomer, of een paddelspeelgitaar. Of de enige foto die ik nog heb van haar. Van haar, van haar. In Nederland is het aangezicht hetzelfde hoor, van een badplaats in de winter of in de zomer. Het was een liedje in elk geval van Rob de Nijs. En netmaal geleden re reden ze nog over de Champs-Élysées. En vanavond melden een aantal Tour de France-renners zich alweer in meer, voor het eerste criterium. Geen grote buitenlandse namen als Cadel Evans en Andy Schleck daar. Wel het gros van de Nederlandse coureurs. En die hebben over populariteit niet te klagen. Een bijdrage van Edwin Cornelissen.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 En zich een weg banen naar de administratie waar ze zich moeten melden. Nummer 4. Wie verwacht u eigenlijk allemaal vandaag aan de toprenners uit de toer? Nou, we hebben Rob Ruijgen, Hogeland, Westra, Lars Boom, Ten Dam.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 Ja, Johnny Hoogland natuurlijk uh, natuurlijk op één maar ja Johnny Hoogland Ja, uh, Johnny Hoogland natuurlijk ja Johnny Hoogland eigenlijk wel Johnny Hoogland ja ik uh, ben groot fan van hem uh, dus uh, yeah. ja, ja het komt natuurlijk best een uh, geweldige doorzettingsvermogen in de tour dat is ook alleen maar naar die val want daarna is hij bekend geworden denk ik ik wil die zien, die hartstikke wil ik even zien hoe die er allemaal uitzien ja ja ja, ja, ja. Ah. en uh, ja ook dan van tevoren al van, van zijn bolletrui. dus ja uh, yeah. gewoon zijn manier van rijden gewoon uh, blijf me gaan en blijf me gaan ja.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 Nee ja, ik heb ook wel een auto, maar...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 ik ja, denk een heel als een val dat, dat uh, de oorzaak is misschien. Wat zo'n val doet, hè? Ik hoor net iemand zeggen wat zo'n val niet met je doet, hè? Ja, ongelooflijk hè. Maar uh... ja, ik was liever natuurlijk anders bekend geworden, maar het is toch wel leuk zoveel voor <laughs> ja. Ik moet je eerlijk zeggen, ik sta hier uh, vijf kilometer verderop op, op uh, Staatsbosbeheer camping. Ja. En daar is helemaal niemand. En dan kom je hier naartoe gefietst, en dan is het in een keer een gekke huis. Je bent gewoon op de fiets gekomen. Ja. Johnny, naar de startsteam. Alsjeblieft, Hogan, naar de startsteam. Hier te melden. Zo, de fans hebben hun krabbel, ze hebben hun foto. De renners gaan naar de start. Er zijn nog meer prominenten aanwezig. Het laatste is over Gert Jacobs. Hij gaat binnenkort voor de vijfde keer trouwen. Wij zoeken nog een vrouw voor. hem. En het is onder meer aan hem om het startschot te lossen. Hier rijden we het en dus we aan de, de van De Lars van Het is Koersen op de kerk. In Boksmeer. Ja, en u wil natuurlijk weten wie dan uiteindelijk dat criterium gewonnen heeft. Nou, Lars Boom hoor, het was een close finish. Johnny Hogeland eindigde als tweede. Morgen gaat het circus verder en dat is in stip hout. We gaan ook morgen verder, al vanaf half negen op Radio 1. Met een live verslag van de wedstrijd tussen FC Twente en FC Vaslui uit Roemenië. Derde voorronde van de Champions League. Helemaal te volgen dus op deze zender. Zometeen met het oog op morgen met Eva Jinek.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 Dit is Radio 1.